In Egypte zijn de stemlokalen geopend voor de eerste presidentsverkiezingen sinds de val van het regime van Mubarak. Twaalf kandidaten doen er mee. Een van de kanshebbers is Amr Moussa, die onder Mubarak minister van Buitenlandse Zaken was. Ook de laatste premier onder Mubarak, Ahmed Shafik, is verkiesbaar. Hij is als voormalige luchtmachtcommandant de favoriet van het leger. De verwachting is dat geen van de kandidaten in de eerste ronde een meerderheid krijgt. De tweede ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen is dan op 16 en 17 juni.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 ANEB verkeersinformatie. De files van de ochtendspits die lossen nu snel op. Uitzondering is de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en knapend Badhoeverdorp 10 kilometer file. En op de A10 West is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Tussen de Koentunnel en, en De Nieuwe Meer staat 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken. U moet bezuinigen...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 Hierdoor heeft u al een kleurenprint vanaf 1,7 cent. Ga snel naar gokiocera.nl en ontdek wat Kyocera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Wake up. Go Kyocera. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld.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 Oud totaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het is crisis en dus neemt de kans op corruptie toe bij Nederlandse bedrijven. Blijkt uit onderzoek straks de details. We gaan eerst naar Ter Apel. Want aan het tentenkamp daar komt mogelijk vandaag een einde. Wekenlang protesteerden honderden Iraakse en Somalische asielzoekers tegen hun uitzetting. Maar de Irakese vluchtelingen zijn nu akkoord gegaan met de oplossing van demissionair minister Leers. Gisteren zaten woordvoerders van de asielzoekers rond de tafel met de minister. En Leers kwam toen met het volgende aanbod. Uh, de mensen krijgen van mij onderdak. Uh, dat wil dus zeggen dat half juni komt de minister uit Irak, ik heb dat met hem afgesproken... na stevige gesprekken de afgelopen dagen. En hij komt hier zelf naartoe om samen met mij een oplossing te zoeken voor het probleem. Tot die tijd worden de vluchtelingen dus opgevangen in asielzoekerscentra. De Irakese vluchtelingen maakten vanochtend vroeg bekend... dat ze akkoord gaan met deze oplossing. Verslaggever Rienkamer zag dat de eerste Irakezen de spullen aan het opruimen zijn. Wat gaan jullie doen? Uh, we hebben hier eten over en we willen hem graag niet uh, in, naar de gooien. We willen hem gewoon aan, aan mensen geven. Dus jullie gaan het eten wat, wat er over is hier, ja. gaan jullie de auto doen en wegbrengen? Ja, en daarna wegbrengen. Want uh, ja, het dat, ja, dat, ja, dat is, ja, is gewoon niet goed om alle eten naar de broodbak te gooien. Nee, dat is niet goed. Nee. En daarna gaat de tent ook in de auto en dan nee, vertrekken jullie? Die tent blijft gewoon hier, want ja. dat is niet uh, van ons. Oké. Okay. Jullie vertrekken wel? We, we, ik vertrek wel. Ik blijf hier niet. De eerste spullen die uh, weggebracht moeten worden, worden achter in de auto gegooid. In dit geval gaat het om, uh, om eten. En heel veel Irakezen staan om hun woordvoerder heen, Ali Aziz. Die praat hem bij. Hier staat nog een groep rond uh, de mobiele telefoons. Ze worden opgeladen. Ja. Ali Aziz heeft vanochtend gemeld dat jullie vandaag weggaan. Klopt ja. dat? Ja, klopt. Ja. Allemaal? Allemaal. Ja. Iedereen is het ermee eens? Iedereen is het met hem eens, ja. Ja. We gaan, uh, uh, ja, volgens Ali Aziz, hij zei... ...jullie gaan uh, niet hier binnen naar een uh, Azize, gewoon dat, dat is één keer per, per week stempelen. Dat is anders van hier, dat is niet terugkeer, uh, opvang Dus niet hier in Terapel, maar in een ander asielzoekcentrum? Ja, precies. Gisteren, aan het eind van de middag, was ik ook, ook hier. Toen werd het aanbod van minister Leers... ...om de komende drie weken opgevangen te worden... ...nog massaal afgewezen. Waarom zijn jullie nu toch akkoord? Ja, Ali, als je het is verstandig, als wij gaan zo doen, en ja, we gaan uh, wel doen. Hij is ons baas. Ja. Oké, okay. niet teleurgesteld nu? Ik wel. Ja? ja, ik wel. Ik wou eigenlijk hier blijven, maar weet je, ik kan wel uh, voelhouden. Sommige mensen kan niet tegen de politie en zo uh, als ze krijgen uh, een uh, ja uh, hoe heet die angst of zoiets. Dus dat dreigement dat als jullie niet akkoord zouden gaan, dit kamp misschien ontruimd zou worden door de politie. Dat speelt ook mee. Ja, ja. Uh, veel mensen kunnen wel, uh, ja, wel gewoon rustig blijven, maar niet iedereen. Hoi, tot De woordvoerder van de andere grote groep hier in het tentenkamp... is Ali Mohamed van de Somaliërs. Wat gaan jullie nu doen, nu de Irakezen hebben gezegd... oké, okay, we gaan in op het aanbod van minister Leers en wij vertrekken vandaag? Wij hebben een vraag gesteld, dat, uh, wat gaat gebeuren na drie weken... En zij zeggen, wij weten het niet. Dus ja, wij weten waar moeten wij heen. Na drie weken. Maar dat geldt voor de Irakezen in feite ook, hè? Die zijn ook onzeker. Maar die hebben nu gezegd, oké, okay, we, we gaan toch weg. Nee, we gaan niet weg. Nee, wij, wij gaan niet weg. Want wij weten waar moeten wij heen. Ja, na drie weken, wat gaat gebeuren? Maar er wordt gedreigd met politie uh, straks, nee, Geen probleem. Om... Hoe Naar gevangenis of uh, ergernis. Ja. U wacht het gewoon af tot de politie hier komt? Ja, ja. Op dit moment is er nog een gesprek tussen de burgemeester van Vlachtwedde... het Centraal Opvang Asielzoekers en uh, de asielzoekers zelf... over de vraag wie er allemaal akkoord gaan met deze oplossing van Leers. Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dit wordt weer een spannende dag in de polder. En er zullen waarschijnlijk ook nog veel van dit soort spannende dagen volgen tot de 6 juni. Want op die dag moet het nieuwe vakbond herreizen uit de as van de oude FNV. Maar niet alle bonden zijn tevreden. En dat zullen ze laten weten vandaag. Peter van der Meerschuart volgt het ontstaan van die nieuwe vakbeweging. Peter, het zit hem dus bij de kleine bonden. Wat willen zij dan? Wat gaan ze vandaag verklaren? Nou ja, of dat het, het, het, of dat het alleen maar bij de kleine bonden ligt, dat weet ik niet. Want het ligt namelijk ook weer bij uh, de grote bonden. Kijk, er is vandaag weer zo'n... Zo'n bijeenkomst, je zei het net zelf ook al, de komende uh, weken tot 6 juni zullen er middel van soort bijeenkomsten volgen... ...waarin ze uh, gaan discussiëren over op wat voor manier willen we nu de zeggenschap over die nieuwe vakbeweging uh, gaan verdelen. Op wat voor manier gaan we ook de financiering regelen en wie heeft het waar nu uh, voor het zeggen. En die kleinere bonden, dan heb je het uh, dus niet over bondgenoten, de Avacabo, dus de ambtenarenbond en de zorgbond, en FNV Bouw, maar al die 16 andere kleine bonden. En die kleine bonden die willen gewoon hun eigen positie zekerstellen, dat ze niet ondersneeuwen in uh, laten we zeggen, de getalsmatige uh, of de, de, de grote uh, drie bonden. Ja, en dan moet je wel een paar, een paar piketpalen slaan. Ja, Maar wacht even. Jij ja, daar presenteerde een aantal weken geleden op 1 mei een nieuw plan. Gaat dat uh -huh. dan de Brunnenbak al weer in? Nee, maar dat was, dat was een soort contourenschets. Uh, Ik bedoel, zo en zo zou die bond eruit moeten zien. Toen heeft ze het gehad over hè. De, de, de nieuwe voorzitter. Die moet direct worden gekozen door de leden. Er moet een ledenparlement komen. Maar als je een ledenparlement hebt, ja, dan moet je goed afspreken wie of waar die leden dan vandaan komen. En als je een getalsmatig grote bond bent, zoals bondgenoten bijvoorbeeld, dan zou je dus heel veel leden in dat ledenparlement kunnen hebben. Ja, dat zien die kleine bonden gewoon niet zitten. Ja. Dus eigenlijk werden toen die grote bonden gedwongen om zich op te spitsen. En dat willen zij dan weer niet. Ja, kijk, dan blijf je natuurlijk... Um, uh, de komende tijd nog discussiëren over hoe komen ze hier nu uit. En dat speelt ook nog een keer mee dat die kleine bonden, die zijn allemaal goed georganiseerd, um, die zijn uh, dicht op de leden al georganiseerd, die hebben ook een hoge organisatiegraad, er zijn veel mensen van lid, die hebben ook veel geld. En geld, dat hebben die uh, grote bonden ook weer nodig... om de uh, te vullen, om uh, campagnes uh, op poten te zetten. En die kleine bonden zeggen, ja luister eens even... wij willen niet gaan betalen voor datgene wat in een andere sector uh, moet, uh, moet plaatsvinden. Dus eigenlijk ligt hier ook een beetje het conflict van de solidariteit aan. Uh, uh, uh, dat, dat ligt hieronder. Maar ben je bereid om als, als bijvoorbeeld als politieagent mee te betalen... voor een campagne die gaat over iemand die... Uh, nou, noem eens wat, uh, in de, in de chemieindustrie lid moet worden van een vakbeweging. Ja, nee. Zegt de politiebond, dat, dat doen ze mooi zelf maar. Ja. Nou, en daar zal de komende, in ieder geval vandaag, maar er zal ook de komende dagen nog veel over, over worden gesproken. Uiteindelijk wil iedereen wel dat er één sterke vakbeweging is. En dat wil ook heel graag de politiek in Den Haag. Want dan weten ze tenminste wat er leeft onder de werknemers. En dat willen de werkgevers ook heel graag. Want dan kunnen ze namelijk goede afspraken maken met die vakbeweging. En hoeven ze niet met al die kleine bondjes afspraken te gaan maken. Dus de, de, de, de kern en de noodzaak die eigenlijk al in december vorig jaar uh, werd uitgesproken door die 19 voorzitters van we moeten samen toe naar één nieuwe vakbeweging, moeten het allemaal anders gaan doen, beter georganiseerd. Die ligt er nog wel, maar ze komen er voorlopig nog niet uit. O. Nee, Hoe dan eens even in het koffiedek Peter. Want wat, wat staat er dan op 6 juni? Kijk, op, op, op 6 juni dan krijgt Jette Kleinsma... dat is degene die dus opdracht heeft gekregen... om um, uh, eens even goed te kijken naar de organisatie van de nieuwe vakbeweging... die krijgt uh, dan te horen hoe al die uh, bondsvoorzitters en die bonden... want het zijn overigens de leden die dus hier nog akkoord op moeten geven. Die voorzitters kunnen heel veel willen... maar als uiteindelijk de leden zeggen, nee, we gaan niet mee, dan is het klaar... Um, dan krijgen, um, uh, ja, de krijgt de Kleinsmaak te horen van... kijk, wij zien die vakbeweging, de nieuwe vakbeweging zo en zo eruit zien. Ja, ik, sorry jongens, het, het blijft nog even vaag. Dat kan ik ook, daar kan ik ja. ook nog niks aan doen. Maar dan, en dan gaat zij schrijven en op 23 juni dan is er een oprichtingscongres... en dan zal blijken welke bonden er nu meegaan. Of dat het nu alleen die grote drie zijn... Bouw, eh, bondgenoten en Afakabo... en dat de kleintjes dan samen gaan in een andere vorm van samenwerking... of dat juist die kleintjes een nieuwe vakcentrale gaan vormen of een nieuwe vakbeweging gaan vormen. En die, grootes, die grote weer op een andere manier met elkaar uh, gaan samenwerken. Ik denk dat je dus uiteindelijk dat je, uh, twee of drie uh, koepelorganisaties overhoudt. De ene is wat meer georganiseerd op de overheid. De andere is wat meer georganiseerd op, op, uh, op de markt, op de industrie. Maar dat over een aantal jaren ook die clubs dan bij elkaar zullen komen... en denken van ja jongens, het is toch makkelijker om wat dichter bij elkaar te gaan zitten, laten we maar weer gaan samenwerken. Peter van der Meerschout, we zijn blij dat jij dit goed volgt. Dankjewel. De lokalen zijn vanochtend geopend in Egypte. Er zijn presidentsverkiezingen. Sander van Hoorn zo dadelijk vanuit Cairo. Eerst naar Weenand Zwaan voor de verkeersinformatie. De spits die is op de meeste plaatsen wel voorbij. Uitzonderingen zijn er wel. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en Knaupend Raasdorp 7 kilometer verder. En op de A10 West richting Den Haag tussen Knaupend Koenplein en Osdorp 8 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar Rimmers is vanochtend in Os, in Brabant. Provincie die er niet goed afkomt. Uh, gemeenten daar in de gemeente Atlas voor de gemeenten. Onder druk van de economische recessie staan ze daar. Uh, nou, je hebt er al over bericht vanochtend natuurlijk. Vertrekt er echt industrie op het ogenblik uit Os? Ja, er is al heel veel verdwenen. Organon, MSD uh, is veel in het nieuws geweest. Vroeger werden hier tapijten gemaakt. Denk ook aan de vleesverwerkende industrie. En, en hier, wat stond hier? Ja, we kijken nu een pleintje waar uh, het ketelhuis stond van de Bergels tapijtfabriek. En een, een grote schoorsteen in de lucht priemde, twee naast elkaar, die de energie voor de fabriek maakten. Ja, allemaal verdwenen. Paul Spanjaard is van de historische kring de werkende mens Os... Industriestad, daarmee groot geworden. Het was altijd uh, uh, goed verdienen hier. Althans, de SP is hier niet voor niks groot geworden. Ja. Uh, er moest wel voor rechten gevochten worden. Maar toch, uh, OS is groot geworden door die industrie. Net als Eindhoven en Tilburg eigenlijk ja. ook. Ja, ja, er zijn hier uh, eind 19e eeuw een paar grote bedrijven ontstaan... die aan duizenden mensen werk gaven. En dat was aan de ene kant geweldig, want het was hier een arme boerenstreek. En, en die werkgelegenheid in de fabrieken was heel welkom. En uh, ja, tegelijk, als je afhankelijk wordt van een heel groot bedrijf, ja, als er dan iets met dat bedrijf gebeurt, dan raakt dat meteen ook heel veel mensen. Achter ons uh, zaagtanden van het, de oude Bergelsfabriek. fabriek Alleen de voorgevel staat er nog. Deels is het een hotel geworden waar we nu staan. Het is allemaal verdwenen. Ja, er is uit ons veel maakindustrie uh, ook af, uh, ja, afgegaan in de afgelopen jaren. Uh, de tapijtfabrieken, de laatste, zijn uh, vorig jaar dichtgegaan. Uh, Philips-lampenfabriek uh, is een paar jaar geleden dichtgegaan. De vleesfabriek, de soepfabriek is zwaar geautomatiseerd. Zodat er ook nog maar tientallen mensen werken in plaats van duizenden. En ja. ja, dat tikt allemaal hard aan in de werkgelegenheid. Staat allemaal ook in de atlas van de gemeente die vandaag wordt gepresenteerd. Gerard Marlet, we hadden hem vanmorgen te gast. Ik heb hem ook nog vanmorgen gevraagd ja, dat het met sommige steden ook goed gaat. En daar vertelde hij het volgende over. Ja, vooral steden die uh, meer te bieden hebben dan alleen maar werk. Hè. Dus ook uh, leuk uh, binnenstad, leuk uh, aanbod aan uh, cultuur, uh, andere voorzieningen in de stad, goede woningvoorraad. Ja, die hebben het makkelijker, ook in tijden van recessie, omdat mensen daar ook om andere redenen graag uh, willen wonen en blijven wonen. En omdat ze in die steden dan ook wel uh, zich redden op de arbeidsmarkt, nieuwe ideeën ontwikkelen waardoor ze een eigen bedrijf starten of iets nieuws gaan doen. En dat zijn dus bijvoorbeeld steden natuurlijk in de Randstad, historische steden Haarlem, Amsterdam, Utrecht. En buiten de Randstad, de stad Den Bosch uh, natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook Zwolle en, uh, en Groningen en Maastricht doen het om die reden ook eigenlijk vrij uh, goed nog. Ja. Wat kan een stad als Os, waar we deze ochtend zijn, eraan doen om te stijgen op de lijst voor volgend jaar? Ja, dat is niet zo makkelijk. Hè, als de werkgelegenheid afneemt en uh, je hebt verder historisch gezien uh, weinig uh, dingen in je stad die door mensen leuk gevonden worden, ja, dan moet je toch nadenken waarom mensen in je stad zouden willen wonen. En het heeft toch heel erg te maken ook met, met leuke voorzieningen, mooie woningvoorraad, mooie woonomgeving. En daar zou je als stad dan in moeten investeren. Maar ja, dat geld heb je dan weer niet. Nee, dat is inderdaad lastig. Dus het is ook echt wel een, een groot probleem voor dit type steden. Gerard Marlet, voorzitter van de Atlas voor Gemeenten. Paul Spanjaard, we staan inmiddels binnen bij de weverij bij een museumstuk. Okay. Uh, een stuk weefgetouw. Is, is denkt u dat OS nog een kans heeft? Wat, wat moeten ze doen? Ja, de gemeente probeert heel, uh, met veel inzet de, het Luis Science Park te ontwikkelen. Ja. Uh, dus als opvolger voor Organon nieuwe kleine chemische farmaceutische bedrijfjes te helpen. Kleine om, bedrijfjes? Uh, ja, ze zijn nu nog klein en de gemeente hoopt dat dat doorgroeit. Hè. Um, verder zijn er allerlei faciliteiten voor vestiging van bedrijven. Met name de logistiek is in Os heel belangrijk, de transportsector. Daar zet de gemeente heel sterk op in. En, ja. uh, als vervangende werkgelegenheid inderdaad. En wat er nog overblijft is dat prachtige museumstuk wat hier voor ons staat. Een weefgetouw van de oude Bergosfabriek, fabriek waar tapijten werden gemaakt. Laten we hopen dat uh, er toch nog lichtpuntjes zijn... voor de Brabantse gemeente als Roosendaal en zeker ook Os. En dat was vanochtend Minor Remmers. Dan door naar Cairo, een historische dag voor Egypte. De stembussen zijn daar opengegaan inmiddels. De Egyptenaren kiezen een nieuwe president. en Dat moet dan de sluitpost worden van de revolutie. De Arabische lente daar. Want bij een gekozen president trekt het leger zich terug. De laatste dagen kon je al merken dat er verder discussies werden gevoerd. De opkomst vanochtend is dan ook hoog, merkt de correspondent Sander van Hoorn. Een stembureau in Cairo waar uh, al lange rijen voor staan. Twee rijen eigenlijk. Aan, uh, als je met je neus ervoor staat. De rechterkant staan ik denk al uh, bijna 100 vrouwen. En ietsje minder mannen aan de linkerkant langs de muur van de school. Uh, en die staan te wachten. Hoe lang staat u al te wachten? Uh, is it uh, one hour is yes, almost yes yeah. is it that important for you to vote yes of course yes it's my first time ever uh, i was born in uh, 1981 with mubarak's regime yeah. and this is the first time i vote for anyone for anyone yeah. yes for a, president, a presidential election yes yeah. al sinds zeven uur vanmorgen een uur al een belangrijke dag ik ben in 1981 geboren dus ik heb nog nooit iets anders meegemaakt dan uh, mubarak en vandaag kan ik mijn president stemmen en dat ga ik dus ook doen en ja, dan is natuurlijk de voor de hand liggende vraag: op wie gaat u stemmen? Well, it's supposed to be private, but it's fine. I'm, I'm, gonna, I'm gonna vote for Mohammed Salim Zeg het stem op een van de ja, wat kleinere kandidaten als ik het oneerbiedig mag zeggen, waarvan niet in de reden ligt dat hij de tweede ronde gaat halen. Verkiezingen zijn vandaag de eerste ronde. En de verwachting is dat niemand een meerderheid gaat halen. En dan krijg je dus een tweede ronde tussen de twee koplopers. Maar ja, in elk geval, het is ongehoord dat. Uh, u hier staat en tegen mij vertelt dat u op een revolutiekandidaat gaat stellen, terwijl er achter ons een politieman staat met een knuppel. Dat was in de vorige verkiezingen ondenkbaar. Uh it couldn't have been it couldn't have been I, I didn't vote ever before this because I would I was not believing that it would change anything ever. This time I believe yes it can change something. I, my vote will count. Ja, dan schiet ze in de lach en dan zegt ze nee, dat had inderdaad niet gekund. de vorige verkiezingen heb ik überhaupt niet eens gestemd want het was zo duidelijk dat eh uh, Mubarak uh, ging winnen of dat hij de enige kandidaat was. We, we want just this election to to come. we were waiting for this to end the military nu is het belangrijk dat het uh, leger vertrekt. Dat is het sluitpost van de, de sluitpost van de revolutie. Het leger moet terug naar de barakken de macht overdragen. En dat is uh, wat er gaat gebeuren. Daar heb ik alle vertrouwen in. En daarom ga ik vandaag stemmen. Nou, dan mogen toch de eerste mensen naar binnen. Uh, het gaat uh, mondjesmaat dat te zeggen... Uh, een groepje van zes vrouwen en vijf mannen mogen nu een van de klaslokalen binnen. Identiteit wordt gecontroleerd van tevoren. En je zou zeggen, doe dat toch een dag eerder. Maar de stembussen uh, worden nu nog uh, verzegeld. Aan de andere kant, daar moet natuurlijk ook weer op toegezien worden. Uh, maar oké, okay, die zijn verzegeld. En dan mogen de eerste kiezers naar binnen. De eerste man bij de stembus... Is dat geluast? Is het goed Dat Ja, ik heb gestemd, zegt hij. En op wie is dan natuurlijk de vraag? Dat weet ik alleen, zegt hij met een brede lach. Dat wel. Sander van Hoorn doet vandaag verslag vanuit Cairo... bij de presidentverkiezingen in Egypte. Later meer van hem op Radio 1. En in Bagdad proberen Iran en de westerse onderhandelaars hun overeenkomst te sluiten over het nucleaire programma. Het bewind in Iran staat onder zware druk om te beloven dat het geen kernwapens gaat maken. En in Israël worden die gesprekken op de voet gevolgd. Iran-kenner Meir Jan Wey kijkt vooruit op dat overleg. Sanctions. Ik denk de the key there is one word: sanctions. Sancties. Sancties is het sleutelwoord, zegt meer Yavedafar. een Israëlische wetenschapper van Iraanse afkomst die hier wordt gezien als de specialist over Iran. Sanctions are very strong. Um, situation is very hard. De sancties treffen Iran heel hard, zegt hij, en hij voorspelt dat Iran daarom waarschijnlijk vandaag wel een deal wil sluiten. I think would be a very safe guess om te zeggen dat Iran een like deal zou Met name de dreigende oliesancties van de EU zetten Iran hoog. We saw Iran at de laatste meeting... vragen the de chief EU-negotiator Catherine Ashton... Bij de laatste ontmoeting met de EU-buitenlandvertegenwoordiger... heeft Iran wel honderd keer gezegd... doe dat niet, die oliesancties. Een honderd keer, en ik quote een reporter die daar was... een honderd keer niet... To go ahead with the EU oil dat geeft al heel duidelijk aan hoeveel zorgen Iran zich maakt. Dat de Iranian regime is concerned. De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak heeft ondertussen laten doorschemeren dat Israël een lage verrijking van uranium in Iran zou kunnen accepteren. Dat Israël would be willing to accept low enrichment on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 De ontmoeting begon om 10 uur. Dan hebben break. It's on Friday for prayer. Even later zegt de vertegenwoordiger van Iran dat het tijd is om te gaan bidden. Mr. Jalili goes to pray. gebed duurt een half uur. Shiite prayer maximum half an hour. So let's say he takes lunch, he comes back at one, half past one. Stel dat hij daarna nog even gaat lunchen, dan moet hij toch rond 1 uur wel terug zijn. Mr. Jalili comes back at 3 o'clock. Iedereen zit te wachten. Om drie uur verschijnt hij weer. Because meanwhile, while he's got everybody waiting, had hij een toertje door Istanbul gemaakt. Then Mr. Jalili turns up at three p.m. He says, I don't want to talk about the nuclear program. En als hij dan weer aanschuift, zegt hij, ik wil trouwens niet praten over het nucleaire programma. I have a serious headache and I don't know what to do. Ik heb erge hoofdpijn. And the negotiations nearly broke up. Nee, dan zijn de voortekenen voor de onderhandelingen van vandaag, zegt Javert Afar, toch heel wat gunstiger voor de bijdrage van onze correspondent Monique van Hoogstraten. Door de economische crisis lijkt de bereidheid van Nederlandse bedrijven... om zich corrupte gedragen toe te nemen. Accountants en consultancybureau Ernst Young doet iedere twee jaar onderzoek naar corruptie. Moet u denken aan omkoping en fraude. Angelique Keizers houdt zich bij Ernst Young bezig met fraude- en integriteitsvraagstukken. Van Keizers, goedemorgen. Goedemorgen. Um, het, het gaat om, um, niet zozeer om gedragingen, maar om de bereidheid uh, je corrupt te gedragen. Hè, voor, voor de duidelijkheid. Ja, um, dus belangrijk inderdaad te melden. Het onderzoek geeft de perceptie weer van de ondervraagden op het gebied van fraude en uh, corruptie. Klopt. En die verandert dus naarmate bedrijven het moeilijker krijgen? Ja, het onderzoek geeft dus aan dat uh, enerzijds de perceptie is dat corruptie in Nederland niet wijd verspreid is. Hè. Daar wordt maar met 6% op gereageerd. Maar anderzijds rechtvaardigt 18% van de ondervraagden het betalen van steekpenningen indien uh, dit helpt uh, te overleven in tijden van crisis. Ja, en, en dat ze in dit opzicht dan wat flexibeler worden, als we het maar zo mogen noemen, betekent dat ook dat ze er minder aan doen om corruptie te bestrijden? Ja, het onderzoek geeft dus aan dat de crisis zorgt voor een verandering in de attitude. We zien wel dat er veel aandacht is voor beleid. Dus de toon en de top en het voorbeeldgedrag uitdragen, daar is veel aandacht voor. Maar je ziet ook dat de beheersing van de risico's ja, toch wat meer aandacht zou moeten krijgen. En ook bijvoorbeeld sanctioneren als het niet wordt nageleefd. Want wie heeft u ondervraagd? Zijn dat de werkgevers, mensen in de top of juist werknemers op de vloer? Nee. Het zijn echt de senior managers van grote internationale organisaties. Kunt u ook vergelijken met het buitenland? Hoe doet Nederland het op dit gebied? Ja, als je kijkt, uh, global wordt er gezegd uh, door de respondenten, 39% van de respondenten zegt dat corruptie wijdverspreid is in een land. Uh, in Nederland zeggen we dus maar met 6% uh, dat het wijdverspreid is. Maar je ziet wel dat uh, uh, de veranderingen, dus de, de crisis, uh, wel in Nederland aangeeft dat men meer bereid is om uh, bijvoorbeeld steekpenningen te betalen of uh, cijfers te manipuleren. En daar scoort uh, Nederland toch wel hoger dan uh, gemiddeld. Mm. Zou dan ook meer wetgeving moeten komen nu deze cijfers uh, naar buiten komen? Ja, in Nederland hebben we anticorruptiewetgevingen opgenomen in het uh, wetboek van het strafrecht. Mm -hmm. Maar je ziet uh, internationaal dat in de Verenigde Staten en uh, vorig jaar vanuit het Verenigd Koninkrijk een specifieke anticorruptiewetgeving uh, is uh, uh, opgesteld. Uh, en uh, veel internationale organisaties houden in hun beleid daar ook rekening mee. Het is natuurlijk wel enigszins misschien voorstelbaar dat een bedrijfstop alles doet om een bedrijf overeind te houden. Denkt u dat het cijfer ook weer zal afnemen als het economisch beter gaat? Uh, nou, als je kijkt naar uh, het onderzoek, hè, dan is er dus duidelijk een link tussen uh, de crisis en het hoofd boven water houden... en de bereidheid om uh, uh, steekpenningen uh, te betalen. Dus uh, daaruit zou je kunnen concluderen dat het uh, mogelijk straks uh, weer de goede kant op gaat. Angelique Keizers van Ernst en Jong, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Daar zijn zo bij het eind gekomen. Alweer van het NOS Radio 1 Journaal voor deze ochtend. Morgen zijn we er weer. Wens u nog een hele fijne zonnige en vooral warme dag. Want het schijnt nog warm te zijn buiten Sven. Jij bent alweer buiten geweest. Heerlijk uh, 20 graden was het net al. Oh, kijk eens aan. Heerlijk. Wat heb je juist in? Goedemorgen. De Hoge Raad maakt zich zorgen over de kwaliteit van de rechtspraak, schrijft de procureur-generaal van die Hoge Raad in het jaarverslag. Vooral de tijdstruk voor rechters moeten werken. Is funest, maar ook de politieke bemoeienis maakt het werken moeilijker. Dus zometeen de waarschuwingen van die kant. Verder een groot samenwerkingsverband van de Europese Universiteiten en farmaceuits gaat de strijd aan met autisme. Volgens onderzoekers moet het mogelijk zijn een medicijn te maken... dat de ziekte voorgoed uitbandt. En een van de betrokken instellingen is de Universiteit van Utrecht. En heel scherp is hij niet, naar moderne normen tenminste... maar de allereerste foto die ooit in Nederland is genomen... 18, ergens in de 30, mm -hmm. is uh, komend weekende te zien. En wij gaan er zo meteen over praten. Want zien en laten zien, dat gaat niet op de radio. Nee, dat is lastig. <lacht> Hou hem anders voor de webcam. Ja, dat is zeker, ja. <lacht> Radio 1.nl uh, Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Dorald. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De hypotheekretteaftrek moet voor alle huizenbezitters in 30 jaar worden afgebouwd. De huren moeten jaarlijks met 2% stijgen, bovenop de inflatie. Het staat allemaal in een gezamenlijk plan van kopers- en huurdersorganisaties en makelaars. Het plan is bedoeld om de woningmarkt vlot te trekken. De Amerikaanse beurstoezichthouder overweegt een onderzoek naar de beursgang van Facebook. De eerste boze beleggers en investeerders hebben zich namelijk al gemeld. Bij de introductie van het aandeel Facebook vrijdag ging er van alles mis... En gisteren ging de koers opnieuw fors onderuit op Wall Street. Daardoor dreigt de beursgang uit te lopen op een fiasco. En het CBS heeft zojuist de cijfers over de uitgaven en bestedingen... in de maand maart gepubliceerd. Economieredacteur André Meijnema heeft ze snel bekeken. Het is twee over half tien. heeft ze twee minuten onder zijn neus. André, hoe staat het met de portemonnee van de Nederlandse huishoudens? Het gaat om de maand maart, dus dat ligt weer twee maanden achter ons. Het was een maand waarin het consumentenvertrouwen heel erg laag was... En die twee samen, vertrouwen en uitgaven, die hangen heel nauw met elkaar samen. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de huishoudens in maart minder, weer minder hebben uitgegeven... dan in maart vorig jaar, twee, ruim 2,5 uh, procent. Duurzame goederen, dus de aankoop van auto's, meubels, woningen richting elektronica... daalden met 2,4 procent. En ook eten en drinken, de dagelijkse boodschappen nam af met bijna 3 procent. Dus de voorbije maanden gaven al steeds minder uit... en houden we de hand op de knip, zoals dat heet. Niet onbelangrijk voor onze economie, want de economische groei... hangt voor een derde af van de bestedingen van wat we uitgeven en kopen... CBS heeft ook een keertje gemeten bij de Nederlanders... wat zij denken te doen met hun netto-inkomen... Eh, met alles wat op hen afkomt. Die gaven aan in de maand mei... dat we bij een daling van hun netto-inkomen zullen ze gaan bezuinigen... op uitgaven aan vakantie, recreatie en cultuur. En Dat zijn allemaal zaken waar je denk als winkelier, detailhandel... niet vrolijk van wordt. André Meijnerman was dat. En Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB verkeersinformatie De ochtendspits is wel voorbij. Op de A9 is het nog wel druk vanuit Alkmaar. Er staat tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 7 kilometer fieden. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hoge tijdsdruk, schadelijk voor de rechtspraak, zegt de Hoge Raad. Autisme is mogelijk te genezen. Duitse rel over anti-euroboek. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Breda. En binnenkort is hier een bijzondere stadswandeling. Daklozen laten zien hoe je overleeft op de straat. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Het Toenemende druk, werkdruk. Politieke bemoeienis en personeelstekorten maken het functioneren van rechters zo ingewikkeld dat er gevreesd moet worden voor de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Dat zegt procureur-generaal Jan Watse Fokkens in het jaarverslag van 2011 van die Hoge Raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Toenemende Goedemorgen. werkdruk onder rechters, hoe komt dat? Dat komt doordat het recht ingewikkelder wordt en ook doordat mensen mondiger zijn meer vragen van de rechter aan uitleg eh, bij het ingewikkelder moet u aan denken dat er steeds meer vrij gecompliceerde en veel tijd rovende zoek eisende zaken zijn eh, Robert M. is natuurlijk een, een, een extreem voorbeeld daarvan civiel kun je denken aan de grote de aantal dexia zaken maar ook veel zaken die de pers niet halen maar veel tijd kosten dat neemt enorm toe en dat legt een groot beslag op de rechtspraak en ook een categorie daaronder en daarnaast is het zo dat uh, er zijn heel veel andere activiteiten. In 2002 is de rechtspraak gereorganiseerd. Is de Raad voor de Rechtspraak gekomen. Het is de bedoeling dat nu dicht door de Eerste Kamer dit jaar plaats gaat vinden... een reorganisatie van de gerechten. Ja. Nieuwe gerechtelijke kaart. Nou, dat geeft veel veranderingen. En allerlei andere veranderingen hebben in de tussentijd ook plaatsgevonden. Het is ja. de optelsom die het met zich meebrengt. Ja, nou hebben we de even op nageslagen. Uh, over die werkdruk waar u het over heeft de klagen rechters al een flink aantal jaren. Ja. Wiens schuld is dat? Ja, ik weet niet of je nou dan van schuld moet spreken. Maar in ieder geval is het te zien dat er een structureel tekort is aan financiële middelen. Gelet op wat er gevraagd wordt. En dat betekent dat er te weinig mogelijkheden zijn om die complexiteit. Eh, om daarin eh, tegemoet te komen. En als zaken complexer worden, heb je verhoudingsgewijs meer middelen nodig. Dat is soms wel het geval, maar bij een heleboel categorieën onvoldoende. Ja. Dat is in de eerste plaats eh, zo. En in de tweede plaats komt het door een enorm tempo van wetgeving. dus heel veel nieuwe regelgeving. En ja. ook dat legt een grote druk op het systeem. En allerlei andere veranderingen in organisatorisch opzicht. Met andere woorden, het is erger geworden dan het al was. En het was al erg. Uh, nou vreest u dat de kwaliteit van de rechtspraak gevaar loopt. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, Wat ik daarmee bedoel is dat dat op termijn tot, tot uh, de achteruitgang van de kwaliteit leidt. Kijk, Je zou het kunnen vergelijken. Ik hoorde ooit eens een keer Arthur Rubenstein uh, zeggen... Uh, en toen de vraag was, uh, waarom uh, oefent u iedere dag? Dat hij zei: Als ik één dag niet oefen, hoor ik het zelf. Als ik twee dagen niet oefen, hoort mijn publiek het. En als ik drie dagen niet oefen, de, de twee dagen de, de critici. En drie dagen niet oefen, dan hoor ik het publiek het. Nou, en hier, de rechtspraak begint nu zelf te ontdekken dat een aantal dingen niet goed gaan. Dat men overbelast is. Dat merkt de buitenwereld nog niet. Maar als je dan niet tijdig ingrijpt, gaat dat wel gebeuren. Ja. Nou, en... zijn er, nou, zijn er productie-eisen bij rechters? Dat wil zeggen, rechters krijgen per zaak betaald. Klopt het dat door de drukte de voorbereiding en laten we zeggen, de nauwkeurigheid in het voortrajectgevaar begint te lopen? Nou ja, of dat op dit moment al zo is, dat weet ik niet zeker. Wat je wel kunt zien is dat uh, projecten die er zijn om die kwaliteit te verbeteren... Hè, we hebben in de strafzaken bijvoorbeeld het Promis project gehad. Project Motivering in Strafzaken, een betere motivering. Dat is enthousiast opgepikt op veel plaatsen. Maar vervolgens... Is het te weinig geld om dat daadwerkelijk goed tot uitvoering te brengen? Dus dat is, dat is één aspect. En wat ik ook weer de toenemende mate hoor, is dat rechters het gevoel krijgen dat ze te snel naar een oplossing of naar een uitspraak moeten werken. En dat ze soms onvoldoende tijd hebben om uh, nog eens wat extra aandacht aan bepaalde onderdelen te besteden, aan partijen, uh, nog eens extra getuigen te horen en dergelijke. Dus ja. die, die druk is er vanuit dat oogpunt op, op wel. Ja. Ja, dus met andere woorden, daar zit de zorgvuldigheid in de klem. ...op de duur de zorgvuldigheid in de klem kunnen komen. Ja, het, het, in eerste instantie is het niet alleen de zorgvuldigheid... ...maar het is ook in heel veel zaken zo dat mensen krijgen een beslissing... ...die voor een deel toch een teleurstelling is. Je krijgt de straf, je hebt de civiele procedure en je krijgt geen gelijk, of maar ten dele gelijk. Ja. En dan is het heel belangrijk dat je wel kunt zien en ervaren... dat er goed naar die zaak is gekeken, dat alle belangen zijn afgewogen. En als het onder tijdsdruk komt te staan... dan krijg je steeds meer het gevoel dat dat onvoldoende tot zijn recht komt. Nu klaagt u ook over de toenemende bemoeienis van de politiek. Welke bemoeienis? Nou, ik denk dan in eerste plaats aan het feit dat, dat er heel veel uh, nieuwe wetgeving is, hè. Het is, het is. Het is altijd zo, maar het is in toenemende mate het geval. Ja. Het is op zich niet onbegrijpelijk, want de minister en een kamer wil in de zittende termijn een aantal dingen realiseren. Ja, daar maar zijn ze maar, ook voor. Daar zijn ze ook voor, zeker. Maar het gevolg is vaak dat dingen half gerealiseerd worden... omdat er een volgend kabinet komt met de volgende Kamer die weer nieuwe wensen heeft. We hebben het kort geleden gezien dat de Rekenkamer een nogal kritisch rapport heeft gegeven... over de organisatie van de strafrechtspraak. En je kunt denk ik zeggen dat dat mee een gevolg is van het feit dat in de opeenlopende jaren... de afgelopen periode, misschien wel 10, 15 jaar, steeds dingen half zijn afgemaakt... Uh, dat is één kant. Uh, en het, het tweede is dat er heel veel wensen zijn... die, die op zich allemaal, dat heb ik ook gezegd, uh, heel redelijk zijn. Maar je kunt ze niet allemaal op korte termijn... en uh, gelijkertijd realiseren. Maar doet u ook op de uh, uitspraken vanuit de Tweede Kamer... bijvoorbeeld of vanuit het kabinet op lopende rechtszaken? Nou, dat, dat, dat uitspraken vanuit de Kamer... Of, uh, over lopende rechtszaken... die. Die kunnen uh, als incident vragen oproepen over de vraag of de rechtspraak het wel goed doet. Maar dat ja. is een ander type probleem dan druk die wordt ervaren als werkdruk. Goed. Als we naar uw eigen hoge raad kijken... Uh, dan zijn er toch inmiddels ook al heel wat wetsvoorstellen geschreven en goedgekeerd... die uw werk makkelijker zouden moeten maken. Ja, er zijn er nu twee die gaan binnenkort in werking op uh, 1 juli. Dat is uh, de mogelijkheid om zaken die... Als je ze dus bekeken hebt, de conclusie rechtvaardigen dat het niks kan worden. om die niet ontvankelijk te verklaren, zoals dat technisch heet. Dus ja. gelijk af te doen, ja. zonder nadere motivering. Ja. In het begin zullen we wel de criteria die daarbij een rol spelen. uitgebreid opschrijven. Maar uiteindelijk hoeft dat niet te worden gemotiveerd. Ja. En het tweede voorstel is dat je zogenaamde prejudiciële vragen kunt stellen, uh, ik noem maar even de Dexia-zaken, daarvan weet men, dat gaat over de Dexia heel veel mensen procederen, ja. in heel veel zaken speelt het dezelfde soort vraag, ja. dan is het al handig als alles allemaal bij die rechtbanken ligt... als op dat moment de Hoge Raad zo'n vraag kan beantwoorden. En ja. dat niet in al die zaken eventueel nog op verschillende wijzen wordt beantwoord... en na vijf jaar komt het dus bij de Hoge Raad. Met andere woorden, dat is tijdwinst. Overigens is de functie van de Hoge Raad in uw ogen wel een beetje aan het veranderen. U bent steeds meer rechter in plaats van toetser aan het worden. Is dat omdat steeds meer mensen in cassatie gaan? Nee, dat is niet dat mensen meer, in, meer mensen in cassatie gaan. Ik heb even geschetst dat je een lange termijnlijn kunt zien... als je terugkijkt naar, naar de jaren 60, 70... dat de Hoge Raad steeds meer naar de zaken zelf... ook de motivering is gaan kijken. En als u een verband zoekt met de steeds meer mensen... die in cassatie gaan, behalve dat er gewoon steeds meer zaken zijn... bij de gerechten ook, is het verband waarschijnlijk... dat je meer kans hebt naarmate nee. je meer naar de zaken kijkt. Dus het lokt wat uit, zou je kunnen zeggen. Ja, dus tot slot nog twee actuele kwesties. Wat vindt u ervan dat Geert Wilders naar de rechter stapt... om uh, in een proces tegen de staatsers... Te krijgen omdat hij geen meerderheid heeft in het parlement. Dat, uh, dat laat ik aan de rechter over die daarover gaat beslissen. U hebt er geen mening over? Nee, nee niet, niet als de rechter uh, daar een oordeel over moet gaan geven, ga ik daar niet op vooruitlopen vanuit mijn positie. Nee. Maar het is wel een noviteit. Hè? De Hoge Raad is nou net degene uh, die uh, de wet toetst en je zou kunnen zeggen, als iemand zijn zin niet krijgt in het parlement, dat is de democratie, dan is de zaak mee, daarmee afgedaan. Ja, dat, dat, dat is in het beginsel is dat een, een duidelijk uitgangspunt, maar er zijn soms uitzonderingen. Er zijn ook wel eens wetten die buiten toepassing moeten worden gelaten, omdat ze strijden met verdragen. Dus er zijn situaties waar een uitzondering is en de rechter moet maar uitmaken of dat hier het geval is. Goed. En wat vindt dat het openbaar ministerie te laat is met het indienen... voor een, een verlengingstermijn voor de hechtenis van iemand die vijf keer op een buschauffeur heeft ingestoken? Nou, daar vind, vind ik niks van dat die casus niet kent. Dus ik weet niet wat de achtergronden zijn en dergelijke. was vandaag in het nieuws. Ze waren vier dagen te laat met het indienen van het verlengingsverzoek. Ja, dat... Uh... Dat, dat, dat, daar heb ik concreet geen, geen commentaar op. En, al, in de algemene zin, dat als, je, als je een verzoek op een bepaalde tijd moet indienen, dan moet je dat ook op die tijd doen. Maar waarom dat in een concreet geval misgaat, ja, te gaan uh, bij het Openbaar Ministerie uh, per jaar zo'n uh, 100.000 zaken doorheen ongeveer, waarin redelijk wat moet gebeuren. Dus ja. Ja, daar gaat ook wel eens iets mis. Goed. Uw waarschuwing is in ieder geval helder. Toenemende werkdruk, politieke bemoeienis en personeelstekorten uh, maken het functioneren zo ingewikkeld voor de Hoge Raad dat we moeten vrezen voor uh, de kwaliteit van de rechtspraak. Ik dank u zeer. Goed. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In New York werd deze week voor een recordbedrag van 4,4 miljoen dollar... een honkbalshirt van de legendarische Babe Ruth geveild. Voor welk sportattribuut in Nederland is ooit een recordbedrag neergeteld? Het antwoord komt van Maarten van Gein en die is van Veilinghuis Christies. In Nederland is het uh, meest waardevolle sportattribuut ooit geveild... Uh, bij Christies in 2000. Een shirt van Johan Cruijff, nummer 14, gesigneerd... Uh, en hij heeft dat gedragen in zijn afscheidswedstrijd tegen Bayern München... die, zoals bekend, uh, helaas met 0-8 verloren ging. Dat shirt heeft uiteindelijk maar iets meer dan 5000 gulden opgeleverd. In diezelfde veiling, uh, uh, dat was een, een hele voetbalveiling bij Christie's... Um, zijn bijvoorbeeld ook een, een twee schoenen van Marco van Basten uh, geveld voor 600 gulden. Daaraan kun je wel merken dat in Nederland er niet zo'n zo zo heldencultuur cultuur is... waar wij eren onze sportsterren toch minder dan in Engeland het geval is... Uh, ik, ik denk dat als je uh, ja, bijvoorbeeld de middenstip van Old Trafford zou aanbieden... dat je daar iets meer koper voor zou vinden voor, voor, dan voor de stip van uh, ik maar, uh, RKC. ander voorbeeld daarvan, de FE-cup in Engeland Die brengt daar een half miljoen pond op... Uh, wat de Nederlandse beker op zal brengen. Wie zal het weten? Maarten van Geen was dat van Veilinghuis Christies. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Breda. De wandeling met Thijs Boelens. Een, uh, een bijzondere stadswandeling binnenkort in Breda. Uh, daklozen zijn van plan om uh, mensen de stad te laten zien. Uh, zoals daklozen uh, dat meemaken. Uh, wat ze dagelijks meemaken, wat ze s'nachts meemaken. En ik loop hier bij uh, Sociale Zaken. Uh, bij een groot plein midden in het centrum van uh, Breda. En ik sta hier met uh, Ino Broeders... Uh, ja, je viert je twaalfjarig jubileum als dakloze, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik ben, uh, ja, eind 99 ben ik dakloos geworden. En ik ben nog steeds dakloos, dus. En op deze plek waar we nu staan, dat is onder een soort van galerij bij sociale zaken. Daar, uh, ja, dat is jouw vaste plek, hè? Dat is mijn vaste plaats, ja. Hier, hier kom ik gewoon elke avond naartoe. En als het donker wordt, dan leg ik hier mijn slaapzak uit en dan... Uh... Ja, dan leeg ik hier zo lekker onder de frisse lucht. Ja, we kijken nu hier naar binnen. Daar zitten mensen gewoon uh, achter hun bureau en hun kantoor. Um, word je als weggestuurd? Heb je als probleem? Nou, die, die mensen die accepteren mij wel. Want uh, ik accepteer ook weer wel dat die mensen gewoon om half negen hier gaan werken. Dus ik, ik ga niet uitslappen tot half elf. Dus ik maak wel gebruik van uh, mogelijkheden zoals deze. Maar wel met respect voor de mensen die hier werken. Ja. Een stadswandeling voor. Uh... Met name beleidsmakers, gemeenteraadsleden, wethouders, uh, uitkeringsinstanties dat ze eens een keer aan de lijf ondervinden waar je mee te maken hebt. Uh, ja, wat zijn nou? Als we het hebben over slaapplaatsen, uh, wat, wat ze, zou jij die mensen vertellen? Nou, ik zou die mensen sowieso vertellen over mijn persoonlijke achtergronden. Uh, hoe ik mijn dakloze leven leid, hoe ik uh, tegen het leven aankijk. Maar ik zou ook uh, de problematieken van, van andere daklozen. wat uh, ja, meer willen verhelderen in die zin dat ze niet zo snel uh, tot een oordeel komen, maar eens wat uh, meer langer nadenken over het hoe en waarom. En daar ontbreekt het vaak aan bij, uh, ja, bij beleidsmakers, denk ik. Maar als we het hebben over praktische zaken, hè? je bent dakloos, je leeft op straat, je hebt ervoor gekozen om ja, het hele jaar rond buiten te leven, behalve als het uh, ja, min 20 is ongeveer. Praktische zaken, als we het hebben bijvoorbeeld over uh, uh, eten, hoe los je dat op? Nou, wij krijgen allemaal hier een, een, een dakloze uitkering. Ik kan overdag de dakloze opvang, kan ik eten. Ik kan, in de stad kan ik her en der, low budget, wel mijn kostje bij elkaar scharrelen. Je, je moet handig zijn. Ja, je moet handig zijn. Kijk, en koffie is vaak gratis in de supermarkt. En uh, ja, daar moet je gewoon handig mee omgaan. Een beetje opportunistisch. Ja. U, heeft, u heeft twee, twee tassen om uw nek. Wat, wat, wat zit erin? Nou, in de ene tas zit uh, mijn uh, slaapzak... Uh, en dan in een andere tas uh, zit, uh, zit mijn slaapmatje met, met een deken. En ik heb altijd ook boeken bij bijvoorbeeld. Dus uh, ik ben op het moment ben ik bezig in een boek uh, over de shogun. Ik, ik loop eventjes naar uh, Hans Diks. Die staat hier ook, die straatwerker. Die werkt bij de Stichting Maatschappelijke Ontwikkeling in uh, Breda. Stichting Maatschappelijke Opvang in Bre Breda. Uh, die stadswandeling, uh, wat wilt u daar uiteindelijk mee bereiken? Uh, dat, er een, dat er mensen een beeld kunnen krijgen wat uh, dakloosheid inhoudt. En waarom is dat zo belangrijk? Uh, omdat er heel veel daklozen heel slecht behandeld worden. En uh, dat er heel scheef tegenaan gekeken wordt door de goede gemeente. Mensen hebben geen idee wat er gebeurt. Waarom ja, zo scheef tegen uh, Nou, Daklozen hebben de naam om uh, veelplegers te zijn, om dronkenlappen te zijn, om uh, wat dan ook te zijn. Maar uh, zoals je net hoorde, Ino die is bijzonder goed bij zijn verstand hoor. U zegt veel plegers, uh, dronkenlappen, enzovoort, enzovoort. Wil uh, Frank Visseren. Als ik u zo bekijk, ja, ik zou zeggen, u bent een keurige heer. U bent uh, 53, heeft u mij al eerder verteld. Maar toch uh, dakloos geweest. Inmiddels niet meer, maar dakloos geweest. En uh, ja, toch is het gebeurd, hè? Ja, dat klopt. Na uh, 53 jaar uh, geleefd hebben, ja, kwam ik erachter dat uh, het sociale vangnet in Nederland toch niet functioneert. Hans Dix, wanneer hoopt u die eerste stadswandeling uh, te kunnen organiseren? Uh, ik hoop volgende week. <laughs> ja, gewoon begin volgende week als het aan mij ligt. Uh, we, moeten even, we moeten hard werken. En zeker nu wat publiciteit komt, dan uh, zullen we wel uh, door moeten zetten. Ja. En dat is heel prettig dat we door moeten zetten. Ja, ik ga nog even naar Ino Broeders. Zou u iemand uh, uitnodigen in uw slaapzakje om hier gez gez gezamenlijk s'avonds te slapen? Nou, ik heb wel eens mensen van uh, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer uitgenodigd. Maar uh, ja, kreeg ik kreeg toen nog tijd geen medewerking van de opvang. Maar het was Anja Timmer en uh, die wou uh, wel ook een nachtje buiten slapen. En die wou ook echt uh, het dakloze wereldje vanuit het dakloze zelf komen bezichtigen. En uh, ja, dat is toen niet doorgegaan uh, vanwege organisatorische problemen, tegenwerking. Maar uh, nou, ik, ik denk bijvoorbeeld aan, aan, aan de wethouder die over de daklozen gaat. Die, die op het moment zijn handen vol heeft aan, aan de sociaal pensioens. Nou, ik denk dat we die gewoon een keer uit moeten nodigen voor de stadswandeling. En ik denk ook wel dat hij bereid is om met ons mee te lopen. Zo, ik, ik zou zeggen, nodig om uit en veel succes bij die eerste stadswandeling. Hopelijk volgende week. Oké, okay, dankjewel. Uitgebreide stadswandeling in Breda, onder leiding van Thijs Boelens. Straks, rel in Duitsland. Een ex-politicus daar legt een verband tussen de euro en de holocaust. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2007. Aangenaam, ik ben Kuifje, reporter. Ja, deze dag, 23 mei in 2007, was de honderdste geboortedag... van Georges Prosper-Rémy Beter, bekend als Hergé, de schepper van Kuifje. Schrijver Thomas Verbocht kijkt met weemoed terug op zijn eerste Kuifje-album. Mijn, mijn, mijn eerste Kuifje kreeg ik toen ik eh, zes jaar oud was. Kijk, dat was 1958. En toen kreeg je dus dat, dat Kuifjeboek, eh, De Sigaar van een Faro. En op de eerste pagina van het album zie je een groot zeeschip. Kuifje leunt over de reling. Bobby zit een beetje chagrijnig te kijken... en vraagt zich af of die reis nog lang duurt. Kuifje legt de diverse bestemmingen uit. De, de plekken waar ze aanleggen en waar ze uiteindelijk terecht zullen komen... En, uh, dan op, op dat, en tussen die uitleg door zie je die reis op kleine landkaartjes afgebeeld door middel van een lijn. En op dat moment begon de wereld de wereld voor mij te worden. Een wereld die dus veel, veel groter was dan een uh, kleine stad in het oosten van het En het uh, was net als mijn leven en een soort. Of een andere dynamiek kreeg. Of, of, of de horizon verder weg kwam te liggen. Uh, of, of er veel meer te doen bleek dan ik altijd had gedacht. En vanaf dat moment kwam was Kuifje in mijn leven. En, uh, uh, en dat is nog steeds zo. Uh, 53 jaar later. Ik, ik bleef die boek ook telkens opnieuw lezen. Vooral als ik mijn leven even op orde wilde krijgen. Dan vond ik die helderheid van kaarsje vond ik altijd enorm stimulerend en troostrijk. En uh, kijk, op een gegeven moment... die avonturen ken je daar wel. Maar je gaat om zoeken naar, naar... naar details. En bij mij zitten die details... details vooral bij hoe... Hedok zich door de avonturen heen beweegt. Oef! Vlaag! Ah, ah. Je bedenkt, ik uit! Oh. Ah. 100.000 bommen en alles in orde? Welk ectoplastisch bijproduct heeft met dit gelapt? Soms heb ik loop ik over straat en denk ik daar, daar even thuis. Bijvoorbeeld de zaak zonnebloem opslaan en op een, op een van de pagina's verlaat hij dat ook woedend in een hotel, want hij is gestruikeld over de benen van twee geheime politieagenten volgens mij of zoiets, ja. En en uh, hij schelt ze uit. En hij gooit de deur achter zich dicht. En, maar vergeet dat dat een draaideur is, waardoor hij dus eigenlijk weer opnieuw in die hout terecht komt. En dan weer opnieuw de deur uit wordt geslingerd en de koffer zich opent. En als ik dat vertel, stel dat weinig voor. Maar als je het ziet, word je daar ongelooflijk vrolijk van. En uh, dat, zijn, dat zijn details waar, waarnaar ik graag telkens opnieuw kijk. schrijver Thomas Verbocht over de 100 geboortedag van Georges Prosper-Remy... beter bekend als RG, deze dag in 2007. Dit is tot half elf KRO Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. Bijna 7 voor 10 uur luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Duitsland, want de omstreden Duitse ex-politicus Thilo Sarrazin... presenteert deze week een boek dat hem ongetwijfeld nog omstredener zal maken. Het heet Europa braucht den euro nicht. Oftewel, Europa heeft de euro niet nodig. Volgens het oud-bestuurslid van de Bundesbank... heeft de euro de Duitsers alleen maar ellende bezorgd... en is er zelfs een rechtstreeks verband te leggen tussen de holocaust en de euro. Rob Zavelberg, onze man in Berlijn, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om nou meteen als Duitser de holocaust erbij te halen, waar haalt hij dat vandaan? Ja, hij zegt eigenlijk dat er een linkse Duitse reflex bestaat... die behelst dat het moeten doen voor de holocaust en ook de Tweede Wereldoorlog... pas eigenlijk voorbij is als uh, alle Duitse belangen en vooral het Duitse geld... in handen van Europa ligt en vandaar dat verband. Ja, en nou toch, heb ik nog altijd begrepen dat Duitsers buitengewoon terughoudend zijn... met het uh, aandragen van argumenten uh, van uh, 4045. Ja, natuurlijk. Maar anderzijds wordt heel veel uh, gezien ook in het uh, licht van uh, van de oorlog tot de dag van vandaag. Daar heeft Sarrazin wel enigszins gelijk aan. Bijvoorbeeld uh, Merkel zegt altijd net zoals uh, haar voorganger Helmut Kohl: Europa is een zaak van oorlog en vrede. Ja, uh, dat soort argumenten die hoor je niet overal. Uh... Uh, bijvoorbeeld in, in Nederland, dan wordt het eerder uh, financieel-economisch gezien. Ja, nou ja, behalve bij uh, de generatie van Wim Kok bijvoorbeeld... die het ook altijd had over nooit meer oorlog, hè. Maar goed, da dat terzijde. Die Zara die uh, geldt als uh, omstreden. Uh, betekent dit nou ook meteen weer een politieke rel? Ja, natuurlijk een enorme politieke rel, want alles wat... Uh... Sarrazin eigenlijk aanraakt, ja, dat, dat heeft de potentie om niet alleen een bestseller te worden... maar ook ja, de euro die is in Duitsland een beetje heilig. Het is ons geld, uh, uh, zeggen de Duitsers. En uh, anderzijds uh, terugkeer naar de Demark. Dat is een idee waarmee Sarrazin toch een beetje uh, flirt. Ja, dat is een zeer uh, gevaarlijk iets. En uh, er bestaan echter geen partijen zoals bijvoorbeeld de PVV in Nederland... Die dat ook echt in Duitsland zeggen, behalve de linksradicale partijen die linken, is er eigenlijk niemand in Duitsland, geen politieke partij in de Bondsdag, die vindt dat je moet terugkeren naar de Deutschmark. Nee, maar goed, tegelijkertijd is de euroskepsis ook in Duitsland aan het groeien en die Zarrazin is natuurlijk niet wat je noemt een halve gare. Hij heeft wel verstand van zaken, want hij zat bij die Bundesbank. Ja, absoluut. Hij werkte niet alleen als topambtenaar op het ministerie van Financiën. Hij werkte ook voor het IMF in Washington. Regelde bijvoorbeeld de, de Duitse eenwording in 1990, de privatisering van de communistische DDR. Hij was ook nog eens senator in Berlijn, de failliete stad Berlijn. En is gepromoveerd econoom. Dus hij zou wel wat verstand van geld moeten hebben. Ja, nou dat heeft hij dus klaarblijkelijk ook. Um, en desalniettemin uh, voedt hij wel het goede anti-Europa-sentiment. Dat deed hij ook al met zijn vorige boek, Duitsland schaft zich ab. Zorgt ook al voor oproer. Uh, hoe um, uh, vervelend en pijnlijk is dit voor Merkel en de pro-Europese politici in Duitsland? Ja, het is natuurlijk op een zeer uh, moeilijk moment. Merkel moet vandaag in Europa weer uh, praten over... Uh... Ja, bijvoorbeeld het begrotingspact of ook weer uh, maatregelen... om de, de groei uh, in Europa weer een beetje aan te wakkeren. Dat wil ze niet met geld doen. En Sarrazin zegt eigenlijk uh, stoppen met nieuwe schulden... en stoppen met al het geld naar Griekenland. Misschien moeten we uh, over een terugkeer naar de Deutsche Mark uh, nadenken. En uh, ja, uh, Merkel uh, heeft eigenlijk uh, bijvoorbeeld gezegd over Sarrazin over zijn vorige boek. Nou, dat was eigenlijk weinig uh, behulpzaam, uh, dat boek... terwijl ze er geen letter van had uh, gelezen. En dus nu ook weer op een zeer slecht moment voor haar... Met het meest populaire boek in Duitsland. Ja, want dat vorige boek was ook al een hit. Dit zou ongetwijfeld ook weer een bestseller worden. Toch blijft hij uh, sociaal -democraat, hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen zoals Wilders, die hem dolgraag zouden willen inlijven. Ja, de partij van hem, de SPD, die wilde hem royeren, maar hij wil zich niet bij de populisten aansluiten. Je ziet eigenlijk dat zijn politieke loopbaan dus voorbij is... maar als bestseller-auteur in Duitsland scoort hij nog altijd zeer goed. Rob Savelberg vanuit Berlijn. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, autisme is mogelijk te genezen... en de oudste foto van Nederland wordt tentoongesteld. Dat in het vervolg van Goedemorgen Nederland, hier op Radio 1. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.